11 uur, Gert Klug met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou houdt vast aan zijn plan... om een referendum te houden over de Europese noodsteun. Hij denkt dat hij in een stemming hierover vrijdag... steun zal krijgen van de meerderheid van de parlementariërs. Een aantal parlementsleden van de regeringspartij... is tegen zo'n volksraadpleging. Maar de regering zal alles doen wat nodig is om het land te redden... zijn woordvoerder van de premier. De regering is nog in overleg over het referendumplan. Zowel binnen als buiten Griekenland bestaat er veel weerstand tegen... Het zou het akkoord dat de eurolanden sloten over de steun aan Griekenland op losse schroeven zetten. Europese leiders praten morgen met Papandreou. Dat gebeurt in Cannes aan de vooravond van de G20-top. Onder de deelnemers zijn de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Sarkozy en het internationaal monetair fonds. Ook de Tweede Kamer heeft geen begrip voor het plan van Papandreou. De meeste partijen vinden een referendum ongewenst en onbegrijpelijk.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 In een zwembad in Tilburg zijn de moeder en haar baby ernstig gewond geraakt... toen twee geluidsboksen van het plafond vielen. De vrouw zat met haar dochtertje van vijf maanden in het peuterbad... toen de boksen bovenop hen vielen. Beiden zijn met zware hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. De baby is er slecht aan toe. Ook een vrouw die hulp had verleend aan de slachtoffers moest laten naar het ziekenhuis. Ze had hyperventilatieverschijnselen. Onduidelijk is nog hoe het ongeluk in het Tilburgse zwembad kon gebeuren. De zorgverzekeraars vinden de plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget onuitvoerbaar en onduidelijk. Dat staat in een brief die hun koepelorganisatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil een vergoedingsregeling in het leven roepen voor gehandicapten en chronisch zieken die door de bezuinigingen hun pgb kwijtraken. De verzekeraars vinden die regeling klantonvriendelijk. De criteria zijn zo vaag dat patiënten niet goed weten of ze voor vergoeding in aanmerking komen.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 Maar Strootman legde zich daar niet bij neer en liet de zaak voor de tuchtcommissie komen. Tijdens die zitting verhoogde de aanklager de eis naar twee wedstrijden. Morgen doet de tuchtcommissie uitspraak: het weer, bewolking en af en toe wat regen. Morgen.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 Samen voor lagere energietarieven met het energiecollectief van de Consumentenbond. Koop nu al je decembercadeaus bij WKM.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst Wkamp.nl.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 Binnen zit Mieke van der Wijn. Met de Nederlandse maagd won Marente de Moor gisteren de ACO-prijs. Een teleurstelling voor Peter Buwalda. Eerder dit jaar zag hij ook al de Librisprijs aan zijn neus voorbij gaan... toen Yves Petrie won met de maagd Marino. Gelukkig liet zijn gevoel voor humor hem niet in de steek. Zijn commentaar? Alweer een maagd. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ja, Mauro en de euro, veel meer lijkt er de laatste tijd niet te bestaan. Over Mauro gaan we het niet hebben, maar over de euro wel. Want nu wil Griekenland weer een referendum over het steunpakket. Menigeen is onaangenaam verrast, om niet te zeggen woedend... van Nicolas Sarkozy tot Ronald Plasterk. Zometeen hebben we contact met Den Haag en met Griekenland. En Zweden van Wijnbergen zit hier in de studio om commentaar te leveren. In tijden van oorlog raakt er nogal eens kostbaar cultureel erfgoed verloren. vernield, gestolen, gewoon weg. Hoe zouden de schatten in Libië de burgeroorlog overleefd hebben? En wat hebben ze daar eigenlijk? Archeoloog Joris Kila ging alvast kijken en brengt zometeen verslag uit. En een gesprek met de kerstverse winnaar van de ACO-prijs, Marente de Moor. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 1 november. Als we de Europese regeringsleiders mogen geloven, is het het slechtste idee in de geschiedenis van slechte ideeën. De Griekse premier Papandreou wil het reddingsplan voor zijn land voorleggen aan de bevolking. Dat heet democratie. En die hebben ze in Athene nu eenmaal uitgevonden. Αυτή μια ypste praxis een patriotisme, de deze hernieuwde liefdesverklaring aan de democratie valt de andere Europese leiders koud op het dak. President Sarkozy van Frankrijk had het niet zien aankomen. Hier, de premier minister heeft de initiatief om een referendum te ontvangen. Deze annonce heeft de hele En ook onze eigen premier Rutte wist van niks. Als beleefd staatsman kan hij natuurlijk geen commentaar leveren op de binnenlandse aangelegenheden van een bevriende natie. Maar hij heeft wel een verzoek aan de Grieken. Het mag niet tot vertraging leiden. En daarom moet het zich, als het al plaatsvindt, beperken tot puur het Griekse onderdeel van het pakket. Want vertraging kost geld. De Europese beurzen lieten al meteen weten dat ze het niks vinden. Alle winst die we op de beurs hebben uh, bereikt in de afgelopen week, die zal weer verloren gaan vandaag. Het konijn uit de hoge hoed van Papandreou levert voor Rutte ook nog eens een politiek probleem op. Want het kabinet heeft de steun van de Partij van de Arbeid nodig om het Europese reddingsplan door het parlement te krijgen. En juist die partij, vertelt Ronald Plasterk, accepteert een Grieks referendum niet. Het kan niet zo zijn dat we nu met 17 landen gaan praten over het invullen van een pakket om de Griekse economie te redden. En dat we dan dadelijk met trillende handen onze e-mail moeten openen in januari om te horen of Griekenland dat wel op prijs stelt. Toch was er één te vinden in Den Haag die de Griekse plannen met open armen ontving. Geert Wilders vindt het een top idee. Op het moment dat dat referendum plaatsvindt, uh, of dat toe wordt besloten, uh, dat het uh, hele akkoord de prullenbak in ligt, en dat is maar goed ook. Op dit moment vergadert het Griekse kabinet over een mogelijk referendum. En zometeen praten we daarover met correspondent Connie Keesem. Mauro moet... Nee! Mauro moet... Mauro mag ook blijven, maar niet al te lang. De Tweede Kamer wees een permanente verblijfsvergunning voor de 18-jarige Angolese Limburger af. De CDA-fractie stemde tegen. De beruchte dissidenten in Kluis. Verrier. Nee. Eh, Koppian. Nee. Van het CDA mag Mauro wel een studievisum aanvragen. Normaal moet dat in het land van herkomst gebeuren. Maar Mauro mag dat gewoon in Nederland doen. En dat gaf voor Koppijan de doorslag. Het is een prima besluit kunnen we uitstekend mee leven. Maar een studievisum geeft recht of verblijf op verblijf totdat de studie is voltooid. En in Mauro's geval duurt dat niet lang meer. Na anderhalf jaar kan ik, uh, ben ik klaar met mijn opleiding en dan moet ik nog een keer terug. En uh, dat is niet iets wat ik wil. Ik wil... Gewoon blijven. En dat wil de oppositie ook. Geen wonder dat onder andere GroenLinks deze politiek creatieve oplossing niet ziet zitten. Voor uh, Mauro en zijn pleegouders en zijn pleegbroertjes is het een flutoplossing. En ook de demonstranten buiten op het plein en de mensen op de publieke tribune hadden de uitkomst van het debat liever anders gezien. Weet je, ik heb voor de minister geen goed woord over en voor de CDA-fractie al helemaal niet gluiperige plusklevers. Mauro weet nog niet of hij het studievisum ook gaat aanvragen. Lee Towers. Lee Towers. Lee Towers. Lee Towers. Lee Towers. Lee Towers. Leen Huizer. Lee Towers. Hier is hij vanavond in een go-outte hier. Dames Lee Towers. Ja, mocht het u ontgaan zijn, dan heeft u vandaag waarschijnlijk geen tv gekeken of naar de radio geluisterd. Lee Towers geeft vanavond zijn aller, aller, aller allerlaatste gala-concert in Ahoy. De man heeft het concept zo goed als uitgevonden. Zonder hem geen toppers, herinnerde RTL Nieuws ons. Gordon heeft alles van hem geleerd. Lee Towers, dat is gewoon polder Las Vegas. Dat was Nieuws vandaag op Radio NTV. Naast mij zit Helene... Ecker, de krant van morgen. Ja, de euro en Mauro, dat zijn ook morgen de belangrijkste onderwerpen in de kranten. De metro bijvoorbeeld heeft een voorpagina-vullende foto van Mauro... met een traan biggelend over zijn wang. Een grote illustratie van een flipperkast staat op de voorpagina van de pers. Balletje Mauro wordt tussen de grote politieke partijen heen en weer geflipperd. De tekst daarbij luidt... Over de rug van de 18-jarige jongen werd de afgelopen maanden politiek bedreven... en acties gevoerd die gevoelens van zowel warmte als walging... Ondertussen werd Mauro als in een flipperkast heen en weer... geslingerd tussen hoop en afgrond. En is de uitkomst dat hij jaren mag blijven bungelen. En ook hebben meerdere kranten een commentaar over Mauro roept de oppositie op nu in te stemmen met de uitweg van het studievisum. En het Nederlands Dagblad vraagt zich af hoe lang zal het CDA zichzelf en ons land nog kwellen. De vele Mauro-debatten zijn een afspiegeling van de onderhuidse spanning in het kabinet. Voor die spanning en dat ongemak hebben CDA'ers als Ab Klink en Ernst Heersbalin ernstige ernstig gewaarschuwd. Hun gelijk is en wordt pijnlijk bewezen. Ruim driekwart van de uitzendbureaus maakt zich schuldig aan discriminatie, meldt de Volkskrant. Het blijkt uit een onderzoek van twee afstuderende sociologen van De VU in Amsterdam. De twee deden zich voor als eigenaren van een fictief callcenterbedrijf. En belden bijna 200 uitzendbureaus met de vraag of ze extra werknemers konden leveren. Tijdens dat gesprek zeiden ze. Ik vind het een beetje vervelend om te vragen. Maar ik wil liever geen Marokkanen, Turken of Surinamers. Ook al spreken ze prima Nederlands, ik wil het niet. In ruim 75 procent van de gevallen werd dat verzoek door de uitzendbureaus ingewilligd. Iets dat in strijd is met de Algemene Wet Gelijke Behandeling die discriminatie verbiedt. Poetin was een schuinsmarcheerder. In de tijd dat hij in Dresden als KGB-agent werkte... sloeg hij zijn vrouw en had hij talrijke affaires. Dat meldt de Telegraaf op gezag van Duitse journalisten... die het verleden van Poetin onderzochten. Ze baseren zich daarbij op een vroegere tolk van de KGB... die dubbelspionnen was voor de West-Duitse geheime dienst. Spoorboekloos, nog ver weg is de kop boven het belangrijkste nieuws van Spits. Elke tien minuten een trein zou voor 2012 al worden ingevoerd... op de lijn Eindhoven-Utrecht-Amsterdam. Maar dat spoor is nog lang niet klaar om elke tien minuten een trein te laten rijden. Dat blijkt uit informatie op de website van de Rijksoverheid. En de NS bevestigt het bericht. Het reizen zonder spoorboekje zal pas uiterlijk in 2020 een feit zijn. En de Telegraaf schrijft over een nieuwe vrouwelijke kruif. De 15-jarige Vivianne Miedema speelt sinds kort in de eredivisie bij FC Heerenveen en is daarmee veruit de jongste eredivisionist van Nederland. Elke dag wordt ze met een busje opgehaald en na de training weer teruggebracht. Een ritje van 160 kilometer. Of ze nou een kruif of misschien eerder een bergkamp of van persie wordt? Zelfs zegt ze nuchter, ik heb kruif nooit zien voetballen en dat ik op een van die anderen zou lijken? Geen idee, ik moet me eerst maar eens bewijzen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. een mooie plaat, maar hij duurt iets te lang. Ja, George Harrison, my sweet lord. En op dit moment is er in de Nederlandse theaters een uh, eerbetoon... aan deze stille Beatle die tien jaar geleden overleed. En het heet While My Guitar Gently Weeps. U kunt onder andere zien Marcel de Groot en Kok van Vuren. Vanavond, ja, waarschijnlijk al afgelopen in Beuzigen. maar verder nog kunt u terecht in de Bos, Nijmegen, Eindhoven. Dus als u dacht, oh, wat is dat nog een lekkere muziek, gewoon gaan. Goed, we gaan naar uh, Den Haag. Ja, grote twijfels in de Tweede Kamer over het reddingsproject plan voor de euro. Het akkoord is hooguit een eerste stap. Uh, vele stappen moeten nog volgen en geen goed woord klonk er over de Griekse plannen voor een referendum. Dat is de teneur vanavond in het debat. Dag Hans-Andrega in Den Haag. Dag Mieke. Iedereen verrast? Wist het kabinet er echt niks van? Hmm. Nou, uh, premier Rutte die heeft vanavond een, een brief aan de Kamer geschreven. En, uh, want ook de Kamer vroeg zich af van, uh, god zijn jullie ook zo verrast als wij? <laughs> Rutte uh, schrijft... De Griekse premier heeft vorige week tijdens de onderhandelingen... geen melding gemaakt van een voornemen om een referendum te houden. Nou, Dat is een kwestie van goed lezen, want Rutte schrijft... de premier heeft vorige week geen ja. melding gemaakt. Um, als we dan even een bericht erbij halen dat uh, van de zomer op de telex stond... van het uh, Nederlandse persbureau ANP. Zij spraken minister De Jager en op 7 juni... Deze zomer zei minister De Jager tegen het ANP... dat hij een Grieks referendum een ontzettend slecht idee vindt. Dus er was wel eerder sprake van? Blijkbaar hebben de Grieken al eerder over de mogelijkheid van een referendum gesproken. Weliswaar dan niet vorige week. Um, verder schrijft uh, Rutte in die brief aan de Kamer vanavond... dat het kabinet uh, een Grieks referendum uh, ver, uh, uh, niet verwerpt. Maar ze schrijven, mocht Griekenland toch hm. daartoe overgaan... dan bij voorkeur zo snel mogelijk. Hm. Nou ja, kortom, deze omschrijving... die. Ik heb toch op zijn minst de indruk dat eh, premier Rutte en minister Jager toch iets minder verrast zijn dan de Kamerleden en wij. Ja, zo geschokt kunnen ze dus niet zijn. Goed. Uh, de Kamer, uh, Nou, ik heb trouwens al begrepen dat Papandreou dat door gaat, uh, gaat zetten. Mm -hmm. He? uh, Rutte die, uh, heeft vragen hierover nog niet beantwoord, maar de Kamer blijft dus bij de afwijzing. Ja, de Kamer blijft bij uh, de afwijzing. Rutte heeft inmiddels al wel in de Kamer gezegd dat hij alles gaat doen om zo'n re referendum te uh, voorkomen. En dat is dan ook nadrukkelijk de wens van de hele Kamer, zo bleek vanavond wel. Voorzitter, zijn we nou helemaal beladtafeld. Ik had toch al twijfels over de zwakke plekken in het pakket. <laughs> Hoe kan je nou hopen dat je Chinese investeerders aantrekt... voor een Europees steunfonds... dat tot doel heeft om die crisis in Europa eh, te onderdrukken... brandjes te voorkomen als de Grieken aan spontane zelfverbranding gaan doen? En de grote vraag is, en daar wil ik het kabinet ook over horen... of deze bom nog valt te demonteren. Het CDA vindt dat de inzet van Nederland maar één ding kan zijn... Het referendum moet van tafel. Nou, dat waren drie partijen, maar ze zeiden het allemaal. Dit kan gewoon niet. Dit is zoveel onduidelijkheid en onzekerheid. Dit moeten we niet gaan doen. Maar goed, die Kamerleden wisten dat toch ook wat jij net zei? Um, nee, want iedereen die was toch wel uh, verrast. Ik heb van geen enkel kamerlid. De krant, ja? Nou ja, ik heb vanmiddag een groot aantal uh, uh, gesproken. En uh, zij zeiden allemaal dat ze uh, gisteren, toen dat verhaal kwam over dat referendum... dat iedereen uit zijn bed viel, dan uit, uit zijn stoel viel, oh. dat, dit, dat dit kwam. Dus nou. uh, er is in geen geval zodanig melding van uh, gemaakt dat... Zij in elk geval ja. voorbereid. Waren. Nou ja, niet sterk. Blijf van de lijn, Hans. We komen zo nog even bij je terug. We gaan nu eerst even naar Griekenland, naar Connie Kees. Dag Connie. Dag, ja, goedenavond. Ja, ook, dag, ook topoverleg in Athene, hè, waar uh, Papandreou vanavond tekst en uitleg uh, moet geven over zijn voorstel om dat referendum uh, te houden. Wat is de uh, laatste stand van zaken? Nou, de laatste stand van zaken is dat ze nog steeds aan het vergaderen zijn... sinds acht uur vanavond. En dat het er naar uitziet dat uh, ja, Papandreou toch vastbesloten lijkt om uh, door te gaan... Hè, met zijn voornemen om een referendum te houden. Er zijn wel wat ja, bezwaren uit van enkele ministers... maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat uh, bijvoorbeeld Papandreou gaat aftreden of zo. Nee, er is nog wel een, een, een vertrouwensstemming in het parlement, in het begrijp ik... Ja, precies. Ja. En, en daar gaat het nu uh, op aan natuurlijk. Nou ja, volg, uh, morgen uh, mm -hmm. moet Papandreou natuurlijk uh, naar Meen. Cannes... om met, uh, he, in het kader van de G20 mm -hmm. uh, met Merkel en Sarkozy uh, te praten. Dus dat is natuurlijk nog een belangrijk moment. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook zo dat in de, de fractie van Papandreou... de socialistische fractie, er grote bezwaren zijn tegen dit referendum. Ja. En daar, uh, ja, dat zal vrijdagavond, nacht... Wel door uh, een stemming uh, beslist worden hoe dat verder gaat aflopen. Uh, hij heeft er dus eerder op uh, gezinspeeld. Uh, ja. Heeft hij het eigenlijk altijd willen doen? Nou, altijd weet ik niet. Uh, er is, begin van dit jaar is uh, ja, er zeg maar, een nieuwe wet aangenomen... Uh, om een referendum te houden. Dat, dat was natuurlijk wel een wet. Maar ja, de laatste keer dat Griekenland een referendum hield... was in 1974. Dus die wet moest vernieuwd worden. Uh, en inderdaad, voor de zomer heeft uh, Papandreou... het is, ja, gesuggereerd dat hij wel een referendum wilde, wilde houden. Maar uh, de vraag is... nu. Natuurlijk, En dat vragen ook ministers en parlementsleden hier zich af. Waarom nu? Ja, en? Wat is de antwoord op die vraag? Uh, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat weet men eigenlijk niet. Hè? Uh, dat is nog steeds de vraag. Hij heeft natuurlijk uh, gezien dat, uh, dat zijn het vertrouwen in zijn leiderschap aan het afbrokkelen afbrok is. Niet alleen bij de Griekse bevolking, maar ook bij zijn eigen fractie en partij. Uh, en ja, de kenners zijn er nou niet over eens of dit nou een paniek... Uh, stap is of een strategie. De verklaring kan zijn dat hij nog tijd wil winnen... en uh, ja, eventueel de hoop heeft om met uh, uh, opgeheven hoofd uh, weg te gaan. Hm. Zweden van Wijnberg hier in de studio, hartelijk welkom. Ja, Hoogleraar ja. Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Het was dus eigenlijk al een beetje aangekondigd in juni. Toch gaan die beurzen ja. allemaal onderuit. Hebben nou, die beleggers was... ook een kort geheugen? Nou, het was wel vrij onverwacht dit. Dit is echt een kat dat nou die rare sprongen doet. Mm -hmm. Uh, er zal in juni best iets gezegd zijn... maar dat was toch uh, niet in lijn te verwachten dat hij het echt zou doen. Mm -hmm. En ja, als hij dat natuurlijk doorzet... Dan, uh, dan loopt de zaak gewoon en klap klapte de muur aan. Want er moet ergens de komende maanden, nou, volgende week schijnt gepland te zijn. Tot, tot december schijnt de Grieken geld te hebben. Maar dus in, in, in, in die maand moet besloten worden over de laatste tranche van die grote lening. Ja. Daar moeten allerlei voorwaarden voldaan worden. Ja, ik kan me nou voorstellen dat de IMF en de Europese Commissie zeggen: van Nou ja, je tekent maar voor al die voorwaarden. Alleen ga je wel over een maand stemmen of je het echt doet. Die, die tranche gaat niet komen. En dan lopen ze dus met een klap tegen muur. Dus ja, dit is, dus ja, de muur. Ja, met een klap dit... tegen de muur. Dus dan, gaat, dan is dat hele akkoord van de baan. Ja, dit akkoord is dood. Dat was het eigenlijk al. Het was natuurlijk een akkoord wat vanaf bestond uit... van nou, we gaan ooit eens nadenken over echte oplossingen... U, en voorlopig <laughs> stel het een beetje uit. U was sowieso niet erg enthousiast over nee, het akkoord? Nee, het was net zoals alle eerdere akkoorden van Europa... dat duidelijk dat ze niet in staat zijn om de knopen door te hakken... en dingen te, tot dingen te besluiten die werkzaam zijn. Dat kunnen ze niet. Ze bieden de Grieken ook weinig perspectief. Ik denk dat Papandreou het ook wel heel erg moeilijk gemaakt wordt... Hij moet een keihard programma aan zijn thuisbasis verkopen... terwijl de buitenstaanders die dit allemaal gefinancierd hebben niet meeleiden. Nou, dat, dat maakt het moeilijk. De banken? Uh, ja, mm -hmm. de, de banken. Ondertussen zijn het een Nederlands-Duitse want We hebben die banken allemaal op, op volle, volle waarde eruit gefinancierd. Mm het -hmm. is echt een absurde gang van zaken. Ja. Dat is in eerdere tijden, Mexico, Brazilië, toen 15 jaar geleden... daar schuldig herstructureerd, werden, we veel beter gegaan. Dat, dat, dat draaien dus we nu niet gevolgd. Dus het is ook wel goed dat dit akkoord dan misschien tegen... Nou, dit akkoord was toch het uh, uitstel van executie. Mm. Uh, het was duidelijk dat het niet ging werken. Er stonden fantasieverhalen in over 65, 65 miljard euro... een opbrengst aan privatisering. Nou, daar de omstandigheden krijg je helemaal niks. Dus Die, het, het uh, was een, een schijnakkoord. De Partij van de Arbeid heeft een interessante positie. Want het kabinet heeft... De Nodig voor dit pakket. U bent, u bent lid hè, van de Partij ja. van de Arbeid. Wat ad adviseert u de, de BVDA? Nou, hetzelfde wat ik nu hier zeg. Ja? Dit was een schijnakkoord wat geen enkele echte oplossing biedt. Dus niet de... steunen? Nee, het biedt de Grieken geen perspectief. Het lost de uh, problemen niet op omdat het niet echt de financiering regelt. Het was uh, een hoop lawaai, maar weinig echt uh, serieuze inhoud. Hebt u Ronald Plastic nog gesproken de laatste tijd? Nou, ik spreek allerlei mensen, maar. Uh, <laughs> Ja, maar goed, hij, hij misschien wel in het bijzonder, omdat hij financieel woordvoerder is. Nou, dat moet je maar aan hem vragen met wie hij spreekt. Maar het lijkt mij duidelijk dat dit een programma is wat geen hoop op een oplossing biedt. Dus uh, je koopt hier niks mee. Mm. Nou, die, vervolgens heb je Grieken er zelf een bom onder gelegd. Dus hoe het nou verder moet, ja, de bal ligt nu natuurlijk in Griekenland. Mm. Dit kan natuurlijk niet, het referendum, dat is evident. Dat, dat legt vier maanden lang alles plat. Ja, in de tussentijd gaat er geen geld uitgekeerd worden. Alleen ze hebben het wel nodig, dus dat gaat niet. Hm. Uh, de vraag is natuurlijk of dit de weg vrijmaakt voor een nieuwe regering... Uh, waar een, misschien een neutrale persoon zegt van oké, okay, we moeten door de crisis heen. Dat zou een goede oplossing zijn, maar ja, of dat eruit komt in Griekenland, Europa ja. zou kunnen helpen door echt schuldenverlichting aan te bieden in ruil voor een stabiele groep die kan leveren wat ze beloven. Ik ga even terug naar Hans-Andringa. Dag Hans, uh, je bent er nog hè? Jazeker. Ja, je hebt gehoord wat Zweden van Weerbeggen zei. Ja. Wat zou een nee van de Partij van de Arbeid betekenen? Nou, een heleboel. Uh. Maar als we het even niks. beperken tot He? de hoofdzaken... Voorlopig niks. niks, zegt meneer nou, Van meen. Nee, want er hoeft niet besloten te worden. Nee, nee. Nee, kijk, maar vanavond gaat er dus uh, sowieso niks uh, besloten worden. Nee, willen, uh, uh, premier Rutte, die, nee precies. Dus uh, premier Rutte die staat nu achter het uh, katheder. Uh, een kwartiertje geleden begon hij te praten. En het eerste dat hij zei was... Ik vraag vanavond dus ook geen groen licht. Nee, uh, er is ook helemaal nergens groen licht over de vraag. Ah. Alles moet nog worden uitgewerkt verder. Ik zie de debat echt, echt het als noodzakelijkheid om ervoor te zorgen... dat we dadelijk op een goede manier met elkaar debat kunnen voeren... over de uitwerking van de verschillende elementen. Meneer Plasterk. De minister-president zegt nu, ik vraag van de Kamer geen groen licht. Ik zou zeggen, dat komt mooi uit, want van de Partij van de Arbeid... krijgt hij dat ook niet. Nou, dan krijgt hij dus ook niet, uh, want er wordt ook niet om gevraagd. Wat we de afgelopen weken wel hebben kunnen zien, is dat je... Uh, Ronald Plasterk een beetje zag opschuiven... dat hij zich steeds kritischer ging opstellen... Uh, naar de voorstellen die er kwamen. Uh, hij begon te zeggen dat uh, het akkoord van 21 juli... Uh, dat dat maar goed was, dat dat van tafel was. Uh, vorige week, toen uh, de 26e oktober het voorstel kwam in Brussel... Uh, was hij van tevoren al heel erg crisis, uh, kritisch, omdat er al wat signalen kwamen welke kant het opging, en ook toen uh, de hoofdlijnen er lagen kon je van hem niet horen van dit is een goed plan. Uh, hooguit het meest uh, positieve dat ik van hem heb gehoord is: het is een stap in de goede richting, maar er moet nog heel veel worden uitgewerkt. Maar... Ik denk dat het echt een learning by doing is. Uh, uh, de inzichten die groeien met de dag, en dat geldt niet alleen voor de Partij van de Arbeid, maar eigenlijk voor iedereen en ook voor, voor, uh, voor het kabinet. Dus het kan inderdaad heel best zijn dat al gaande weg en al werkende weg, dat er uh, uiteindelijk toch weer een hele andere oplossing komt dan vorige week is overeengekomen. Ja, en wanneer komt dan het moment van de waarheid dat die Kamer echt ja of nee moet gaan zeggen tegen dat akkoord? Nou, dat kan nog wel uh, een paar maanden gaan duren. Want uh, morgen is er weer een eurotopje. Uh, we hebben nog een G20. Uh, er zijn nog diverse ECOFIN-vergaderingen. Een vergadering van ministers van uh, Financiën. Er wordt nog gepraat met de Chinezen. Er wordt nog gekeken naar de rol van het IMF. Hoe moet het noodfonds precies gaan werken? Allemaal vragen die nu wel gesteld worden. En waar keer op keer de antwoorden een beetje anders komen te liggen... naarmate de tijd verstrijkt. Maar goed, die partij van... Ja, de Zweden van nou Ja, leren. Ik vind, ik zo langs mijn antwoord die kamer een beetje meegezonderd... Zoog in het moeras. Uh -huh. Kijk, er, worden, er worden wel kleine stapjes genomen die op een gegeven moment moeilijk terug te draaien zijn. En nu wordt er geweldig gepraat over: we gaan het fonds optuigen, China, van China lenen, we gaan he, leverage, we gaan uh -huh. bijlenen in feite. Dat lijkt gratis geld. Dat is natuurlijk helemaal geen gratis geld, want ja, als het fonds vijf keer zo groot wordt, loopt het vijf keer zoveel risico. En dat komt allemaal bij de Nederlandse, de Duitse betaald terecht. Dus ik vind het op zich. Mocht dat gebeuren, mocht dat fonds echt vergroot worden door al die bijlenacties. dan, ja, mijns inziens, horen ze dan terug te gaan naar de Kamer. omdat het originele voorstel. Voor dat, eh, van nou ja, we stoppen er zoveel miljard in. is ineens veranderd. Want het risicokarakter ervan is echt materieel mm -hmm. veranderd. Dat is een stuk groter geworden. Je zult wel geen geld bijleggen, maar je gaat een stuk minder terugkrijgen. Dus ja, ik vind eerlijk gezegd dat die Kamer moet zeggen. van jongens, zo langzamerhand begint het project te veranderen. en ik kom nog maar eens een keer terug om toestemming te vragen. Maar dat dat is ook precies wat gaat gebeuren, want we hebben dan nu vanavond een debat... Uh, voordat er een ecofin wordt gehouden... wordt ook gepraat. Wat is de opstelling van Nederland... na afloop daarvan? Uh, we hebben in december... weer een eurotop. En zo gaat dat... keer op keer gaat dat verder. Waar u wel gelijk aan heeft, meneer... Uh, uh, van Wijnbergen, dat is dat... die Kamer die gaat steeds... Uh, wel verder meedenken. Het lijkt een beetje... op blubber's van, zal ik even met je meedenken? Dus... Uh, ja, uiteindelijk... ja, ze, meegetrokken. Het wordt, kijk, ze krijgen Telkens de, worden ze een beetje ja. gechanteerd... van als je nu niet meegaat, dan zet je de zaak... in vuur en vlam. Ja. En ondertussen worden ze telkens verder het moeras ingetrokken en echte oplossingen worden niet geleverd. Ja, maar dat kan alleen maar gebeuren omdat tot nu toe... een meerderheid van de Kamer vindt er moet wel een soort van oplossing komen voor die euro... ook voor de problemen van Griekenland en straks van Italië. Alleen hoe dat precies moet, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar dat ze wel willen werken en meedenken aan zo'n oplossing, dat is duidelijk. Oké, okay, dankjewel. Hans en gaan we komen helemaal aan het eind van de uitzending... en misschien nog heel even bij je terug. Oh, nou ook hartelijk dank voor uw komst, meneer Zweden van Wijnbergen. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect.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 An all American amusement park there. They got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. And every city, the whole world round, will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free a Japanese kimono, baby, the Italian shoes to the me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Randy Newman was dit met Political Science. Hij komt uh, volgend jaar weer naar Nederland. Hij is hier heel populair, Hij geeft drie concerten. In Utrecht, in Amsterdam en in Tilburg in maart. Dat maakt de concertorganisator Mojo vandaag bekend. En de voorverkoop begint aanstaande vrijdag. 67 jaar is die inmiddels. Still going strong. We gaan naar Libië. De oorlog in Libië is voorbij. Maar ook daar heeft de strijd haar sporen nagelaten. We hebben allemaal de beelden gezien van kapotgeschoten huizen en straten. Maar ook belangrijke historische plekken worden vaak niet gespaard. Denk aan de beroemde Boeddha's in Afghanistan of het de museum in Bagdad. Bij mij in de studio is archeoloog Joris Kila van de Universiteit van Amsterdam. Hij reisde niet zo lang geleden naar Libië om te kijken... hoe de culturele schatten de strijd hebben doorstaan. Goedenavond. Goedenavond. Maar u was daar ook al voor dat was gevallen, hè, begreep ik. Uh, nee, niet in Libië. Niet. We zijn uh, eerder, uh, februari dit jaar, zijn we tijdens de revolutie uh, in Egypte... daar de zaken gaan bekijken. Oké. Okay. En, en, en, en in Libië, wanneer bent u daar dan geweest? Uh, uh, eind uh, september. Eind september. Tot begin oktober. Nou ja, toen was hij toch nog, ja, was hij wel weg, maar... Uh... Hij, hij was nog niet gevallen. Uh, hij leefde nog, hij leefde uh, hij nog leefde in ieder nog, geval. Ja. En dat kon makkelijk, dat, je kon daar makkelijk gaan kijken... Nou, het was wat moeilijk, want uh, er waren natuurlijk ook geen vluchten naar Libië. Maar ja. uh, we zijn via Tunesië zijn we de grens over gesmokkeld. En ja. we hadden al contacten met uh, wetenschappers uh, in Libië. dus. We zijn een beetje naar binnen geharkt. Ja, dan waar. denken mensen dat archeologen dat dat saaie beroepen zijn... maar het is gewoon bloedspannend dan, denk ik, naar binnen gesmokkeld. Nou, ik, ik heb voor mijn, uh, hoe noem je dat, midlife crisis... <laughs> geen Harley-Davidson nodig. <laughs> ja, um, ik zei net al, ik, ik mij staat niet precies voor ogen... of zelfs niet ongeveer wat daar aan culturele schatten in, in Libië zijn... Nou, Libië is heel rijk bedeeld met culturele schatten. Bijvoorbeeld, uh, een van de grootste Romeinse steden buiten Italië is in Libië. Dat is Leptis Magna. En Sirene, dat is bijvoorbeeld een, een meer Grieks georiënteerde, oudheidkundige uh, ruïnestad. Er zijn een heleboel dingen. Er is ook prehistorisch materiaal met, met, met rotschilderingen. Er zijn middeleeuwse Arabische steden in Gadamesh, een omgeving. Dus er is heel veel. En word, daar, daar, wordt daar over het algemeen goed voor gezorgd? Het is, dat is uh, moeilijk na te gaan. Wat wij hebben gezien is dat, uh, dat het onderhoud uh, soms niet helemaal up-to-date was. Was Gaddafi uh, erg uh, begaan met, uh, met het culturele erfgoed in zijn uh, land? Wij kregen de indruk dat hij meer begaan was met zichzelf... en ja. zijn familie en uh -huh. uitspattingen dan met... Uh, dat is ook een voordeel, want anders had hij dat kunnen misbruiken... natuurlijk in de strijd. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld door zich te verschansen of, of gevangenen in ja. de oud uitkundige monumenten neer te zetten. Ja, want dan krijg je natuurlijk een enorm dilemma voor, die, voor die, he, mag dat wel of niet beschoten worden dan? Ja, nou, dan gaat het principe van de military necessity, de militaire noodzaak, dat is een juridisch principe, principe dat gaat dan een rol spelen. En dat kan je pas achteraf toetsen he, als de schade al is aangericht. Ja. Uh, maar goed, uh, hoe hadden ze het overleefd? Kon u dat een beetje nagaan? De, de nou ja, die schatten, ja. Uh, nou ik weet de... niet waar u allemaal geweest bent. Wat uh, was er veel verloren gegaan in die strijd? Uh, nee, dat viel heel, heel erg mee. Uh -huh. uh, ten eerste hadden wij de NATO uh, voorzien van een no-strike-list... van coördinaten van uh, culturele uh, sites. En dat heeft bijzonder goed uh, gewerkt. Want we hebben op de grond kunnen constateren... dat uh, bijvoorbeeld een Romeins kasteeltje... wat echt meters naast twee radarposten lag... Uh, nauwelijks was uh, geraakt een paar hele kleine kogelgaartjes. En de radarposten die waren echt helemaal plat gebombardeerd. Dus dat hebben we kunnen zien dat die uh, precisiebombardementen, ja. als men de coördinaten heeft, dat die wel degelijk uh, dus sites kunnen sparen in ja. het monument. Dus er wordt echt uh, rekening mee gehouden. Er wordt van tevoren wordt er gezegd: daar en daar mag je zeker niet bombarderen. Nou, wij hebben samen met een aantal internationale experts... en ik ben dan voorzitter van een internationale ja. civiel-militaire ja. cultural resources ja. werkgroep... hebben we deze keer ook geleerd hebben van de tragedies in Irak... hebben we gewoon de NATO en een aantal landen van coördinaten voorzien... van uh, culturele sites. Ja. En dat heeft gewerkt deze keer. Ja, Ik begreep dat u ook militair bent, hè? reservist. Is dat gewoon nodig om dit werk goed te doen? Het is wel nodig, alleen uh, in Nederland uh, doet men daar niets mee. Dus ik werk internationaal, maar het Nederlands, uh, de Nederlandse krijgsmacht... heeft ook de verplichting volgens internationale verdragen. Dus het verdrag van Den Haag ter bescherming van culturele goederen van 1954... brengt de verplichting met zich mee om militairen te trainen, ook in vredestijd... Mm -hmm. Maar vanwege uh, ja, desinteresse en geldgebrek uh, gebeurt dat in Nederland helaas niet. Dus ik ben weinig actief. Ja. Maar internationaal, we trainen ook de Amerikanen. Die hebben van de toestanden in, uh, in, in uh, Irak uh, geleerd. He, want dat kan ook. Een... En wat, wat leerden ze dan? Nou, bijvoorbeeld. Uh, je ziet altijd op de tv en dergelijke bij die militaire kampementen... dat ze van die muren bouwen, van een soort van kippengaas... om het maar even plat mm -hmm. te zeggen, met allerlei puin erin en, en, en zand. In Irak was het zo dat uh, men dan op archeologische terreinen... met uh, shovels eventjes zand ging scheppen of bodem. Dat is natuurlijk helemaal fout. Want dan ga je de hele archeologische stratificatie uh, verstoren. Iets anders, wat ook heel belangrijk is... Dus als uh, krijgsmachten of, of, of missies uh, van militairen... Uh, de, de plundering en het stelen van cultureel erfgoed uh, tegenhouden... dan ontzeg je dus de vijand, bijvoorbeeld de Taliban... Uh, geldelijke middelen waar zij munitie bijvoorbeeld van kopen. Ja. De Taliban die smokkelt, uh, die hebben hun eigen opgraving... en die smokkelen dingen uh, het land uit die overal in Europa en uh, Amerika... door anticares worden verkocht. Ja. Als je dat tegengaat, wat ook wettelijk verplicht is... Ja, dan hou je de, de, de vijand uh, ontzeg je middelen. Ja. Ik heb hier een heel leuk kaartspel uh, in, in mijn handen. Dat is een uitgave van de Nederlandse regering. Kunt u uh, vertellen wat, wat dit is? Nou, we hebben dus... Met, allemaal uh, plaatjes met van plaatjes, van, ja, van mooie beelden, opgravingen enzovoort. Molens, ja. Kinderdijk, ik zie van alles. Wat is het? Het is een kaartspel om militairen te trainen... Uh, waar ze vanaf moeten blijven, om het maar plat te zeggen. En er staan ook uh, ja. uh, dingen in over de juridische verplichtingen. En ook uh, van, ja, kijk, als je ergens bent en je ziet nergens... Een, een piramide staat, dat betekent niet dat er ni niks is natuurlijk. Nee. En ook als je dus ammunitie uh, uh, gaat laten ontploffen, detoneren, dan kunnen de vibraties die kunnen verderop een tempel uh, laten verkruimelen. Want ik heb hier een, een kaart, dat is de Klaver Vier en het getijdenboek uh, van Geert Grote. En dan staat er, old books and manuscripts are an integral part of cultural property. Moet je ze dat nog uitleggen? Ja. Nou, ja Dat vind ik eigenlijk wel erg. Ja, we moeten... Ja, kijk, dat komt natuurlijk door, de, door het onderwijs dat daar er ergstig op bezuinigd wordt. Ja. Ja. Men ja. wordt steeds dommer en dat komt in alle gelederingen van ja. de bevolking voor. Maar dat moet je ze uitleggen. Maar boeken... En, en ook, ook dat ze geen snorren mogen tekenen op oude fresco's. Ja, iconoclasme. Ja, hè? ja nee, dat, dat gebeurt ook. Maar dat wordt vaak ook politiek bedoeld. Hè? Dat ja. heb ik in Macedonië gezien, dat ze ja. dus christelijke schilderingen. die werden dan door de etnische Albanese met snorren. En, ja. en voetbalbokalen beklad en zo. Dat is dus een vorm van ja, ja. vernietiging van identiteit ook. Oké. Okay. Wat wordt uw volgende reis? Um, ik moet terug naar Benghazi. En. Want uh, dat heeft een hoog kaafje gehad. Want de, de goudschatten van Benghazi zijn gestolen. Ja. Maar wij gaan ook kijken of uh, een belangrijke site van uh, Sirene, dat is een Griekse site, mm. of die niet beschadigd is. En we gaan ook mogelijkheden bespreken om uh, de, de Libiërs, de wetenschappers, te helpen met training en het bouwen van een laboratorium voor restauratie en dergelijke. Nou, ik wens u heel veel sterkte. Hartelijk dank uh, voor uw komst. Joris Kila, hoor je, archeoloog, aan uw UvA.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 Planet koket aan de overkant. De kinderen kunnen gaan en staan. Het is de tijd om heel sentimenteel te huilen naar de volle maan. Goedemorgen. Schuif de wereld maar op zijn. Was je handen, poets je tanden. Leer het lied van en feit Niet vergeten, nooit vergeten. Dat de liefde altijd blijft. Goedemorgen zonder zorgen. Je bent vrij. Ja, Raymond van het Groene Woud, hij komt weer eens met een nieuw album. Nou. Daar ben ik heel blij om, want ik ben een fan. De laatste rit heet het album en dit was een single ervan... Goedemorgen, ouwe Rotkop. Mooie titel ook. Het was een grote verrassing gisteravond laat. De ACO Literatuurprijs ging naar Marente de Moor... voor haar tweede roman, De Nederlandse Maagd. Bijna niemand rekende op haar en zij zelf misschien wel in het minst. Eerder vanavond sprak ik met haar... en ik vroeg haar of zij de verrassing al een beetje te boven is. Nou, Het is nog steeds een onwerkelijke wereld waar ik in zit op dit moment. Ja. Niet echt mijn eigen wereldje. Nee? Nee, maar het is natuurlijk ongelooflijk leuk nieuws. Ja. Ja. Maar wat betekent die prijs? Wat voor voordeel heeft het? Het voordeel is dat eindelijk een, die roman die ik heb geschreven... waar ik drie jaar met veel toewijding aan heb gewerkt... veel concentratie, dat die toch een publiek bereikt. Want het, is heel, het kan heel snel gaan. Je kan dus drie jaar... Elke dag daar heel hard aan werken en vervolgens ligt het twee weken in de boekhandel. En er zijn natuurlijk recensies mm -hmm. en dingen, maar het gaat zo snel. Het is zo snel weer weg tegenwoordig. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En de nadelen? De nadelen is natuurlijk de hele hijs eromheen. <lacht> Vooral alle aandacht voor, mij, voor mijn persoontje. Nog meer dan van mijn boek. Daar, daar, daar ben ik niet helemaal type voor. Daar zit u helemaal niet op te wachten. Nee. Nee, nou, uw moeder, Margriet Moor, die won hem ook in 92. Maar ik weet ook dat u niet graag met haar wordt vergeleken. Ik las een uitspraak. Ik verkoop liever drie boeken op eigen kracht... dan 100.000 op naam van mijn moeder. Ja, ik, ik word in principe wel graag met haar vergeleken... hoewel we hele andere schrijvers zijn. Uh -huh. Ik hou heel veel van mijn moeder. Maar de, die, die uitspraak is daar sta ik nog steeds achter. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand anders dat wel zou willen... dat hij wel op de naam van zijn vader, moeder, tante, oom... Ja. Uh, iets zou willen verkopen. In die zin is deze prijs misschien een bevrijding? Ja. Misschien wel, ja. Het is in ieder geval, de, de geschiedenis herhaalt zich. Ja. En als mijn carrière zich vervolgens zo uh, voltrekt als die van mijn moeder. Ja. Maar ook dat is iets waar ik, niet, waar ik me niet heel erg mee bezighoud. Het is wel heel vroeg gebeurd. Hoewel, bij mijn moeder was het ook haar eerste roman. Die, uh, die Eerst grijs, die, die, dan wit, en blauw ja, was, was het, hè? dat was haar eerste ja. roman, haar derde boek, dat de prijs won. Ja, die ja. eerdere boeken waren volgens mij verhalenbundels, toch? Ja. ja. Maar goed, uh, u, u hebt lang in Rusland gewoond. Ja. Nou, dat spreekt enorm tot de verbeelding. In ieder geval bij mij. Ja, in principe heeft dat weinig om het lijf. Want ja, Rusland klinkt heel exotisch. Ja. Maar het dagelijks leven daar is gewoon hetzelfde. Je zit voor de televisie, gaat naar de supermarkt, kookt een beetje. Ja, gewoon lekker gezellig in Rusland. Alleen zit je dan in Rusland. Dus... Maar waarom woonde u daar dan? Het was, het was een, heel prettig, een heel prettig land. En eerst gebeurde er op dat moment heel erg veel. Dus je hoeft te weinig te doen om toch een interessant leven te hebben. Ja. Verhalen ten over. Iedereen vertelde ook heel veel verhalen tegen elkaar. Wanneer was dat? De jaren 90. Ja. Dus dat was één grote chaotische rotzooi. En uh, ja, dat was gewoon een machtig interessante tijd om uh, in Rusland te, te zijn. Ja. Schreef u toen ook al? Ik schreef toen uh, columns voor uh, De Groene Amsterdammer. Uiteindelijk in 1998. Maar in het begin niet. Nee, ik heb een tijdje voor de Russische televisie gewerkt. Ik heb, uh, als, dan niet als presentatrice. Ja, hè? dat was het erger, dat moest ik mezelf terugzien. Uh, ja. Echt waar? Ja, Maar meestal was ik een voice-over, waarbij we dan weer woedende reacties kregen dat nu die balten ook al uh, de Russische televisie hadden overgenomen. Omdat ik natuurlijk een soort Baltisch accent had. Als oh, ja. voice-over. <laughs> ja. nee, maar dit lijkt me zo gek. U zei net, ik sta niet zo graag in de schijnwerpers. Nee. Dat vind ik dan een vreemde, vreemde bezigheid. Want als je nou ergens in de schijnwerpers staat. Absoluut ja, nee, daar ben ik. Dus inderdaad, voor de camera, daar ben ik snel mee. Ja, ja. ja, dat begreep ik toen, dat ik dus liever stukjes schreef, veilig, een beetje laf. Nou, dat weet ik niet, het is gewoon een andere plek. Ja. Maar is daar dat schrijverschap wel ontstaan? Absoluut, ja. En mijn, mijn schrijverschap is ook inderdaad uh, een vervolg van mijn journalistieke carrière. Mijn eerste boek was duidelijk een, een, een bijna een half, half journalistiek verslag van mijn leven tussen de Russen. Uh -huh. Het is natuurlijk wel echt uh, fictieboek, echt een roman, maar het, het is daaruit voortgekomen... En ik dacht ook een tijdje na dat boek, dacht ik... ja, ik zal nooit meer een, een boek schrijven. Want ik moet dan eerst heel erg veel meegemaakt hebben. Ja. En hoe kwam dan toch die gedachte, maar dat hoeft niet? Ik kan het ook zelf bij elkaar... Ja. Verzinnen. Absoluut, ja, ja. Die verbeelding, die verbeelding, die, die, die, die verbeelding dat, dat is een hele fijne wereld om daarin te zitten. Ik was natuurlijk ook aan die routine gewend geraakt: van elke dag schrijven en verder niemand te hoeven interviewen en eigenlijk ook tegenover niemand rekenschap te hoeven afleggen over wat je hebt geschreven. Uh -huh. En nu uh, woont u ergens diep in een dorpje in, uh, in, in, in Limburg. En, en u, u, u hamert steeds op die afzondering. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat, dat is iets persoonlijks. Ik, ik verhuis vaak uh, omdat ik dan wat anoniemer kan blijven. Ik, ik, het is, op een of andere manier heb ik het idee dat als ik door heel veel mensen dan word gekend, of dat heel veel mensen iets van me weten, mm -hmm. dat, ik dan, uh, dat ik me niet zo vrij kan bewegen. Maar ja, dat is bij deze dus al hoger. Ja, ja, die dat kans is volledig verkeken. Het gaat niet meer leuk. Nou, de enige hoop is dat dat toch langzaam weg hebt. Ja. Moet we langs <laughs> ja. Straks zal het zien dat het nog verslaverd is. Je weet het maar nooit. Maar goed, die, die, dat, dat boek, hè, De Nederlandse Maagd... waar u uh, die, die prijs voor gekregen heeft, de aankoopprijs... speelt zich wel af ook in die streek waar u woont. Hè? Weliswaar ja. in 1936, maar ja. toch in dat, dat grensgebied. Ja, dat, is een, dat is, het is een machtig interessant gebied. Ook mijn eerste boek ging over grenzen. Ze hebben me altijd gefascineerd. Het feit dat een land begint en ophoudt bij eigenlijk een rechte lijn vaak. Maar, mm -hmm. hè, die maar is getrokken vaak. En waarbij ook, uh, Je gaat die grens over en men spreekt een totaal andere taal. Nu is dat niet het geval waar ik woon. Daar spreekt men ongeveer dezelfde mm -hmm. taal aan alle kanten. Maar ja. grensgebieden zijn altijd wederom heel rijk aan Verhalen. Het zijn weer dat, dat verhalen vertellen. Dat, dat was heel dankbaar in Rusland. Hè, dat je, daar, daar kreeg ik heel veel materiaal. Ja. Maar ook hier is dat zo. Hè, rond en on, onomgrenzen heb je natuurlijk altijd veel oorlogen hebben zich ja. afgespeeld. En, en geschiedenis. Bij mij, als ik een wandeling ga maken, ligt de geschiedenis voor het oprapen. Ga ik rechtsaf het bos in, dan kom ik bij een RWF-monument... van een neergestort vliegtuig. Of brokstukken liggen er ook gewoon nog. En ga ik linksaf, dan is er een monument uit de Eerste Wereldoorlog. Dus dit boek was er helemaal nooit gekomen als u niet daar had gewoond? denk het niet, nee. Het is bovendien ook een boek um, dat... Uh, Waar, waar ik waarschijnlijk het lef niet voor had gehad... om dat te schrijven in Amsterdam. Ik, ik, ik zat in Amsterdam toch een beetje in het, in het wereldje van de opiniejournalistiek... waarbij je dingen toch snel weglacht of wegrelativeert... Mm -hmm. En dit boek is onomwonden hartstochtelijk op veel plaatsen. En ik hoorde soms wel dat stemmetje in mijn achterhoofd. Oh, wat zal men wel niet denken? Dus Zo'n stemmetje moet je altijd onmiddellijk wegdraaien uh, als je dat hoort. Want anders kan je niet schrijven. Maar ik denk niet dat, dit boek, uh, dat ik dit boek in Amsterdam had kunnen schrijven, nee. Waar schrijft u? In bed. In bed. <laughs> Ja, dat, dat moet ik een keer veranderen, want het is heel, een hele slechte werkhouding. Maar zelfs mijn columns ook, doe ik ook op die manier. Ik parkeer me echt in, zodat ik er ook niet meer uit kan voor allerlei afleiding. Ja. Met een tafeltje schuif ik er dan zo overheen. Ja. Op vaste tijden? Ja, van s ochtends na het wandelen met de hond tot nou, smiddags eventjes boterhammetje en dan weer terug. Ja, Ik en, en, stel me zo voor, zo'n wandelingetje waar je geen levende ziel tegenkomt. Nee, op door de weekse dagen niet. Nee, een weekend kan het flink druk zijn in Zuid-Limburg. Oh, toch wel? En de Noordic Walkers <laughs> en de uh, wielrennen. wielrennen. Ja, ja, wielrenners. Maar uh, u schrijft ook in uh, Vrij Nederland, hè, wekelijks columns... Ja. waar, waar raden, die, die onderwerpen moeten natuurlijk wel ergens vandaan komen. Dat Limburgse ja. platteland is toch niet onuitputtelijk, of wel? Ja, klaarblijkelijk wel. <laughs> het is ongelooflijk. Komende, vanaf komende donderdag heb ik een follow-up column. Dus eentje die uit drie delen bestaat. Een ja. waanzinnig verhaal, ook, ook, ook wel heel naar verhaal, maar dat, dat ligt daar dan gewoon voor het oprapen. Dus, dus, oh. Niemand doet daar natuurlijk ook niks iets mee. Op het moment dat, er, dat je een anekdote hebt binnen, ja, ik vind het woord vervelend de grachten worden, maar ja, dan gaan er, zijn er wel honderden die daar meteen ofwel een kunstwerk van maken, of ja? <laughs> misschien wel een muziekstuk rond uh -huh. componeren. En daar niet, daar kunnen mensen nog gewoon spontaan in alle naïviteit een goed verhaal aan je vertellen. Ja. Dus het volgende boek is dan weer in de maak. Het volgende boek is in de maak. Het speelt zich niet af in die regio. Nee. Maar. Wel in het verleden? Ja, nog verder terug. Misschien dat ik over tien boeken ergens in de prehistorie <laughs> beland. Dat je zo langzamerhand naar achteren opschuift. Ja. Dankjewel. En heel veel sterkte. Ja, met alle publiciteit die er nog aankomt. En daarna lekker terug naar Limburg. Ja, absoluut. Dankjewel. Ja, dat was uh, Marente de Moor. We gaan nog heel even op het eind van dit uur naar Den Haag Daar is hans gaan nog. Hans, wordt het nog wat met dat debat? Nou, we hebben inmiddels uh, minister de Jager van Financiën aan het woord. En uh, nu zijn we in het deel van het debat aangekomen waar het eigenlijk over had moeten gaan vanavond. Uh, namelijk uh, de uitwerking van allerlei technische details van dat uh, akkoord. op hooglijnen zoals dat vorige week uh, is afgesproken. Maar ja, je merkt toch wel ook aan de Kamer van. Ja, we kunnen het hier nu wel over hebben. Maar ja, misschien uh, ligt het volgende week allemaal wel heel erg anders. Mm -hmm. Dus ja, ik heb een beetje de indruk, er worden nog wel wat vragen gesteld. Maar uh, het, uh, het vuur, de begeistering, zoals we die in het begin van het debat nog wel hadden... over de vragen die er waren over dat Griekse referendum... dat is nu wel uh, ver te zoeken. Uh, de jager doet zijn best. Hij heeft ook beloofd, ik doe het zo snel mogelijk. Uh, maar ja, iedereen die weet natuurlijk wel de werkelijkheid van vandaag... waar wij nu over praten. Morgen of volgende week kan het wel weer anders zijn. Het wordt een latertje dus daar in Den Haag. Ik ben bang van wel. Ja. Ik kan niet in bed werken. Oké, okay. dankjewel. Hans. wel, hans Morgen maar weer uh, verder. Ja, dit was het einde van het oog. Straks nog Casaluna daarin aandacht voor de uitvaartbranche. Welterusten.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Ik geef om zijn hersenen, die nu nog helder denken. Ik geef om haar nieren, die nu nog werken. Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes... Ook in jouw omgeving leeft iemand met deze ziekte. Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van het diabetesfonds.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 Dit is Radio 1.